Van de 28 besmette mensen die in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam zijn overleden, zijn er drie hoogstwaarschijnlijk overleden aan de Klebsiella bacterie. Uit onderzoek blijkt dat het bij 14 patiënten hoogst onwaarschijnlijk is dat de bacterie de directe doodsoorzaak is en bij 10 andere patiënten valt het niet vast te stellen. Tussen september 2010 en juli dit jaar raakten tientallen patiënten in het Maastad ziekenhuis besmet. Het kabinet kan niet garanderen dat de bezuinigingen deze kabinetsperiode beperkt blijven tot 18 miljard euro. In de Telegraaf zegt premier Rutte dat hij nieuwe bezuinigingen in de toekomst niet uitsluit. De precieze voorstellen voor de begroting voor volgend jaar worden over twee weken op Prinsjesdag gepresenteerd. Minister De Jager zei onlangs ook al dat nieuwe ingrepen niet zijn uitgesloten. Staatssecretaris Knapen stelt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Somalië dat geteisterd wordt door hongersnood. Het bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde hulp voor de regio van ruim 15 miljoen. Knapen bracht gisteren een bezoek aan de Somalische hoofdstad Mogadishu en ging onder meer naar een vluchtelingenkamp. De politie heeft drie jongens uit Voorburg opgepakt omdat ze op YouTube een filmpje hadden gezet waarin ze elkaar onder schot hielden met speelgoedwapens die in Nederland verboden zijn. Ze hadden de wapens tijdens een vakantie in Frankrijk gekocht. De jongens tussen de 12 en 14 hebben een boete gekregen en de nepwapens zijn vernietigd en het filmpje is inmiddels van YouTube verwijderd. Het weer dan nog zonnig met temperaturen van 20 graden in het noorden en een graad of 25 in het zuiden vanmiddag. Morgen opnieuw veel zon en ook hogere temperaturen. Dit was het NMSJOE. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er een ongeluk gebeurd. Voor knopend Riedenkerk staat 3 kilometer file, 3 rijstroken zijn er dicht. A27 naar Breda, 8 kilometer voor de brug bij Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Siege, baby. It's so sad to see you fade away. What the world is this feeling? Catch a breath and leave me reeling. It'll get you in the end. It's got me bad. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Don't have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. you down. Take your parachute and go. Maybe come back tomorrow. Take, take your parachute, I am. Next time you ever get in sorrow, and if the wind. Ik ben een kind, een kind. Hij is een kind, een kind. Hij is een kind, een kind. Hij Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www If everybody had an ocean Across the USA Then everybody'd be surfing Like California You'd see them wearing their baggies Warachi sandals too A bushy bushy blonde hair you shed Let zet je radio in het zand voor zong en heel veel zomerhit. dit is ZFM Zandvoort. Essa boek is linda, essa boek is linda.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 I wish I had you near me. I wanna reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do. The way you call me, baby, when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Thank you.